Dielke Teertstra met het NOS-journaal. Amerika wil lucht waar zij zich ook bevinden. Volgens ingewijden kondigt president Obama dat later vannacht aan in zijn toespraak over IS. Dat betekent dat de VS het jihadleger niet alleen wil bestoken in Irak, maar ook in Syrië. In de toespraak staat ook dat de VS een brede coalitie zal leiden... die de terreurgroep uiteen moet laten vallen en uiteindelijk moet vernietigen... Washington zet in de strijd geen grondtroepen in. De aanpak lijkt op de Amerikaanse terreurbestrijding in Jemen en Somalië. Daar werken de Amerikanen veel met drones. In Amerikaanse stad Ferguson zijn nieuwe protesten uitgebroken. Tientallen mensen verzamelden zich bij een snelweg... met de bedoeling het verkeer van de stad te ontregelen. Zo vroegen ze opnieuw aandacht voor de ongewapende zwarte jongen... die ruim een maand geleden door een politieagent werd doodgeschoten... Na de dood van de jongen braken rellen uit, die juist weer wat bekoeld leken. De demonstranten bij de snelweg gooiden met stenen en flessen naar agenten. Zeker twintig mensen zijn opgepakt. De rest heeft aangekondigd in het stadscentrum verder te protesteren. Voor het eerst in jaren wordt de ozonlaag om de aarde dikker in plaats van dunner. Dat blijkt uit onderzoek van de VN. De ozonlaag houdt er voor de mens schadelijke UV-straling van de zon tegen... die huidkanker kan veroorzaken... Het herstel is volgens de VN het gevolg van afspraken die er in de jaren 80 zijn gemaakt over het terugdringen van de uitstoot van schadelijke gassen. Robert Geesink verlaat de ronde van Spanje. In een persbericht noemt hij privéomstandigheden als reden. Zijn zwangere vrouw is in de afgelopen week twee keer geopereerd, maar haar situatie is niet verbeterd. Geesink stond zeven in het algemeen klassement. De was zijn eerste grote ronde sinds de operatie aan zijn hart in april. Het weer nog op veel plaatsen klaart de top en het koelt af tot 11 graden. Komende dag vanuit het Noordoosten zonnig bij een graad of 20. Dit was het. Zin in Zandvoort, Zandvoort. Yeah. is zin in ZFM. ZFM. Met nu de nacht. it's a minute als antwoord ook op tv. GFM Text TV op kanaal 45. You sun. Shoulder, you get you some. smelling like some that i don't even wear so if you want some love i suggest you go back there what you put me through cuz i've been so true to you for you to come at me with another I can't. Ja, Zonder